Het dappere snijdertje. Op een mooie zomerdag zat een snijdertje aan zijn tafel voor het raam. Hij had een goede bui en naaide er vrolijk op los. Er kwam een boerin door de straat die jam verkocht. Jam te koop, jam te koop, jam te koop. Hé, hey, dat lijkt me een goed idee. En hij stak zijn hoofd naar buiten en riep het vrouwtje toe... Kom maar naar boven, bij mij kun je je chem kwijt hoor. De boerin klom met haar man te trappen op en moest boven andere potjes uitpakken. Het snijdertje bekeek ze stuk voor stuk rook eraan en zei tenslotte... Mm, die pruimen die ziet er goed uit. Weeg daar maar een half ons van af en uh, nou het mag ook best ietsje meer zijn hoor. Mm, de boerin had gedacht veel meer te verkopen. Mopperend gaf ze hem de jam en verdween naar beneden. Op deze jam zal ze gerusten. Ze zal mij kracht en moed geven. Een stukje brood erbij en dan de jam erop smeren. Mm, wat zal dat lekker smaken. Maar uh, voor ik ga eten moet eerst dat jasje nog even af. Hij legde het brood naast zich neer en naaide verder. En hij maakte de steken steeds groter van puur plezier. Intussen steeg de geur van de jam langs de muur omhoog... En daar zaten veel vliegen die, gelokt door alles wat zoet is, met z'n allen op de boterham gingen zitten. Hé hey zeg, wie heeft jullie daar uitgenodigd? Ga weg, ga weg, vieze beesten. Maar de vliegen verstonden hem niet en ze lieten zich niet wegjagen en ze kwamen met steeds meer aanzetten. Ja zeg, dit wordt nou toch te gek, hè? Ik zou jullie... En hij pakte een grote lap en sloeg er ongenadig op los. Even later lagen er niet minder dan zeven vliegen dood voor hem. Haha, wat ben ik een held, wat ben ik dapper, dat moet de hele stad weten. De snijder pakt een gordel en stikte daar met grote letters op, zeven in één klap. De hele stad, wel nee, de hele wereld moet dit weten. Ik doe de gordel om en trek de wijde wereld in, want deze werkplaats is veel te klein voor al mijn dapperheid. Wat zal ik uh, meenemen op reisjes? Kijken, ja, er is niet zoveel, hè? Ah, dat stuk kaas neem ik mee. Taram, tadam, tadik, Bij de poort van het huis zag hij een vogel... ...die verward was geraakt in de struiken... ...en die stak hij ook maar in zijn zak. Dapper ging hij op pad en voelde geen moeheid... ...want hij was vlug en lenig. De weg voerde naar een berg... ...en boven op de top zat een enorme reus... ...rustig voor zich uit te staren. Kameraad... Zit jij de wijde wereld in te turen? Nou, daar ben ik juist op weg naartoe. Om er mijn krachten te meten, weet je? Heb je zin om mee te gaan? <laughs> verachtelijk ventje. zei de reus naar beneden kijkend. Dat had je gedacht. Hier, kijk maar eens wat ik op mijn gordel heb staan. Zeven in één klap. Hmm? Dat zijn natuurlijk mensen geweest die dat mannetje heeft neergeslagen. Hmm, ja, ja, ja, dat geeft te denken. Hmm, wacht eens, ik zal hem eens op de proef stellen. En de Reus pakte een steen en drukte die met één hand in elkaar, zodat het water eruit droop. Uh, doe dat maar eens na, als jij zo sterk bent. Oh, als het anders niet is, huh, dat is kinderspel. En ik greep de kaas uit zijn zak. En kneep hem samen, dat het vocht eruit liep. Zo, dat is nog een beetje beter, vind je ook niet? De reus stond enigszins ongelovig te kijken. Dat had hij van zo'n klein mannetje niet verwacht. Toen nam de reus een steen en wierp die zo hoog in de lucht, dat je hem bijna niet meer kon zien. Doe me dat maar eens na, klein aardappeltje. Nou, een goede worp. Maar jouw steen viel toch weer terug op de aarde. Ha, ik zal zo hoog gooien dat hij helemaal niet meer valt. Het snijdertje pakte de vogel uit zijn zak en wierp hem in de lucht. Deze was zo blij dat hij weer vrij was, dat hij meteen wegvloog en niet meer terugkwam. En wat zeg je daarvan, kameraad? Ja, ja, jij kunt aarde gooien. Maar ik wil wel eens zien of je ook goed tillen kan. Als je sterk genoeg bent, help me dan met die eik uit het bos te dragen. O, oh, graag. Neem jij de stam maar, dan neem ik de takken wel, want die zijn toch veel zwaarder en groter. De reus tilde de stam op zijn schouder, maar het snijdertje ging op een van de takken zitten, zodat de reus, die niet kon omkijken, in zijn eentje de boom en het snijdertje moest dragen. Deze zat vrolijk een liedje te zingen op de tak. Daar reden drie snijdertjes uit de poort, dadam dadam dadam. Zeg, uh, uh, uh, wacht eens, I I ik word moe zo langzamerhand. Ik, uh, ik laat de boom vallen hoor. Behendig sprong het snijdertje eruit, pakte de boom vast alsof hij meegedragen had en zei tegen de reus... Ha, dat zo'n grote kerel als jij niet eens een boom kan dragen, nou daar begrijp ik niks van. Samen liepen ze verder en kwamen bij een kersenboom. En de reus pakte de kroon, omdat daar de sappigste vruchten hingen... Boog deze naar beneden en gaf hem aan de snijder, maar die was veel te zwak om de boom vast te houden en toen de reus losliet schoot de kruin omhoog en het snijdertje vloog mee de lucht in. Aan de andere kant van de boom kwam hij weer op de grond terecht en de reus zei, Wat krijgen we nou? Heb jij niet eens de kracht om zo'n slap rietje vast te houden? Oh, zeker, wat dacht je wel? Ik ben alleen even over de boom heen gesprongen, want daar beneden in de struiken zijn jagers aan het schieten. Ha, spring ook maar, als je dat kunt. En de reus probeerde het, maar die bleef in de takken hangen, zodat ook nu weer het snijdertje hem de baas was. Zeg, als jij zo'n dappere kerel bent, ga dan maar mee naar ons hol en blijf vannacht maar eens bij ons. Dat vind ik een goed idee. Samen gingen ze naar het hol en daar zaten nog meer reuzen om een vuur. En ze hadden ieder een gebraden schaap in de hand. Zo, dat is heel wat groter dan mijn werkplaats. De reus wees hem een bed aan om in te slapen, maar dat was veel te groot voor het snijdertje, dus ging hij maar in een hoekje liggen. Midden in de nacht stond de reus op, nam een zware ijzeren tand. ...en sloeg het bed in één klap de Want hij dacht dat hij op die manier... ...van dat lastige ventje af kon komen. De volgende morgen gingen de reuzen het bos in... ...en waren het snijdertje al helemaal vergeten. Opeens kwam het echter vrolijk en kordaat aanstappen. De reuzen werden bang en liepen snel weg. Maar het snijdertje trok verder... Zijn spitse neus achterna en na een verre wandeling belandde hij in de tuin van een paleis. En Omdat hij moe was, ging hij in het gras liggen slapen. En de mensen die langskwamen en hem daar zagen liggen, lazen op zijn gordel... Uh, daar staat zeven in één, klap. Wat, wat zoekt die grote krijgsheld hier in vredestijd? Laten wij de koning maar eens van hem vertellen, want, want zo iemand zou nuttig kunnen zijn als er eens oorlog uitbreekt. Toen de koning dit hoorde... ...zond die enkele van zijn hofhouding... ...om hem een aanbod te doen voor een hoge functie in het leger. De dienaren wachten beleefd totdat het snijdertje wakker was geworden... ...en vertelden hem daarna de boodschap van de koning. Nou, dat is nou precies de reden dat ik hierheen ben gekomen... ...en ik ben bereid uw koning te dienen. Hij werd vorstelijk ontvangen en ik kreeg een woning aangeboden. Maar de soldaten moesten niets van het snijdertje hebben... ...want ze waren nogal bang voor iemand die zo sterk was... Ze besloten dan ook om naar de koning te gaan en hun ontslag aan te bieden. En de koning wist niet goed wat hij nu moest doen, want hij kon toch niet voor die ene man het hele leger ontslaan? Ach, was ik die man maar kwijt, dan waren er nooit moeilijkheden geweest. Ik, ik, ik moet een list verzinnen om van hem af te komen. Na lang peinzen had de koning iets gevonden. Daar jij zo'n krijgsheld bent, zal ik je een aanbod doen. In het grote was in mijn land wonen twee reuzen die veel kwaad doen tegen mijn onderdame. En niemand heeft het nog gewaagd tegen hen ten strijde te trekken. Als jij die twee kunt doden, dan krijg je mijn dochter tot vrouw en het halve koninkrijk als bruidsgat. Ik zal honderd reuters meesturen om je te helpen. Oh, dat is goed. Uh, die reuzen zal ik wel even te grazen nemen en die honderd man heb ik niet nodig hoor. Wie zeven in één klap slaat, hoeft zich om twee niet druk te maken. Het snijdertje trok erop uit met de honderd ruiters achter zich aan. Bij de rand van het bos zei hij tegen de ruiters... Uh, blijf hier maar wachten, ik neem die reuzen wel alleen. En zo verdween hij in het bos. Na een tijdje kreeg hij de twee reuzen in het oog. Ze lagen te slapen onder een boom en snurkten, snurkten dat de takken op en neer duigde. Het snijdertje deed een aantal stenen hmm. in zijn zak... en klom in de boom totdat hij precies hmm. boven de slaper zat. Toen hmm. liet hij een steen op de borst van de ene reus vallen... Hmm. en nog één, en nog één, en nog één... Hmm. net zo lang totdat de reus boos hmm. werd en zei... <truh> waar, waar, waar, waarom sla je me toch? Ik sla je helemaal niet, je droomt... zei de andere reus en ze sliepen verder... Toen gooide het snijdertje een steen op de andere reus. Maar ma, ma, ma, ma, waarom gooi je mij met stenen? Ik gooi niet, je droomt. En ze ruzieden nog wat, maar ze vielen weer in slaap. Het snijdertje pakte nu de zwaarste steen en gooide die naar de eerste reus. <lacht> Dit wordt te gek. Hij greep de ander en wierp hem tegen de boom zodat hij ervan trilde. Een hevige strijd ontstond en de reuzen trokken bomen uit de grond en sloegen erop los, totdat ze beide neervielen. Gelukkig hadden ze de boom waarin het snijdertje zat laten staan. Hij sprong omlaag, pakte zijn zwaard en gaf elk de reuzen enige steken in de borst. Toen liep hij naar de rand van het bos waar de ruiters stonden te wachten. Het is gebeurd hoor, ik heb ze allebei gedood, maar het is er wel hard toegegaan. Ze hebben zich in hun angst met bomen proberen te verdedigen. Maar eh, dat hielp natuurlijk niet tegenover iemand die er zeven in één klap slaat. Ha, mij hebben ze geen haar gekrenkt. De ruiters wilden het niet geloven en ze reden het bos in. En ja hoor, ze vonden al gauw een open plek met uitgerukte bomen en de twee reuzen onder het bloed. Het snijdertje ging nu naar de koning om de beloofde prijs te halen. Maar die kreeg berouw om zijn belofte... ...en verzon een nieuw middel om de held kwijt te raken. Uh, voor je mijn dochter en het halve koninkrijk krijgt... Uh, ...moet je nog eenmaal een heldendaad verrichten. In het bos loopt een eenhoorn die je overal schade aanricht. Die moet je eerst vangen. Nou, voor een eenhoorn ben ik nog minder bang dan voor twee reuzen. Zeven in één klap is mijn devies. Hij nam een touw en een bijl en ging het bos weer in. Hij behoefde niet lang te wachten... Want weldra kwam de eenhoorn aan en rende op het snijdertje af, alsof je meteen op de hoorn wilde nemen. Het snijdertje wachtte tot het beest vlak bij hem was en sprong toen snel achter een boom. En de eenhoorn liep met een enorme vaart tegen de boom aan, zodat zijn neus vast bleef zitten in de stam. En die was gevangen. Het snijdertje deed de touw om de hals... ...en hakte met de bijl de hoorn uit de boom en liep zo terug naar de koning. Maar de koning wilde hem het beloofde nog niet geven en stelde een derde eis. Voor de bruiloft moet je nog een wild zwijn vangen dat grote onrust in het bos veroorzaakt. Mijn jagers zullen je helpen. Nou best, dat is een klein kawaitje. Hij nam de jagers niet eens mee... En toen het zwijn het snijdertje zag, kwam het schuimbekkend te met dreigende slachtanden op hem af. en wilde hem omverwerpen. Maar de snelle held sprong in een boskapelletje en aan de achterkant door het raam er weer uit. Het zwijn was achter hem aangerend, maar kon met zijn logge lichaam niet door het raam springen. Snel was het snijdertje omgelopen, had de deur dicht gegooid... En nu ging hij de jagers halen om de gevangenen te doden. En zelf stapte hij op de koning toe, die nu zijn belofte niet langer uit kon stellen. De bruiloft werd met veel pracht en praal gevierd en het snijdertje werd koning.